René van Brakel met het NOS-journaal. In een referendum hebben de team ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5% van de Marokkanen de hervormingen die koning Mohammed zelf had voorgesteld. De definitieve uitslag wordt pas na het weekend verwacht omdat 10% van alle stemmen in het buitenland zijn uitgebracht. De opkomst in Marokko was met ruim 70% veel hoger dan verwacht. Algemeen werd aangenomen dat de hervormingsvoorstellen van de koning zouden worden aangenomen. Hij wil voorkomen dat de opstand in de Arabische wereld overstaat naar zijn land. Volgens de nieuwe grondwet krijgen premier en parlement meer bevoegdheden. Ook krijgen vrouwen meer rechten en wordt het berbers een officiële taal naast het Arabisch. De koning houdt wel de leiding over het leger, de rechters en de moskeeën. De politie heeft de 17-jarige Melanie van den Herik uit Hardingsveld, giessendam ongedeerd teruggevonden. Ze was samen met een man in een huis, maar de politie wil pas morgen meer details bekendmaken. De begraven Melanie was sinds gistermiddag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. Tegen haar stagebegeleider zei ze dat ze zou gaan logeren bij een vriend. Via een Amber Alert werd opgeroepen naar het meisje uit te kijken. Het was de tweede keer dit jaar dat de politie een Amber Alert uitgaf in verband met een vermissing. In Londen heeft korte tijd brand gewoed in het Hilton Hotel bij Hyde Park. Daardoor moesten er ruim 1500 gasten het gebouw snel verlaten. Er is niemand gewond geraakt. Er waren veel mensen in het hotel omdat er muziekprijzen werden uitgereikt. Onder de gasten waren onder andere Annie Lennox, Liza Minnelli en Will I Am. Het vuur ontstond in de keuken, in de kelderen van het Hilton en veroorzaakte dikke rookwolken. De brandweer van Londen rukte met groot materiaal uit en had het vuur snel onder controle. Het weer vannacht droog en 7 graden overdag in het Noordoosten, zwaar bewolkt in het Zuidwesten, zonnig en 19 graden. Dit was het NOM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. The movie's down, down, the phone's down. The movie's down, down, the down. Down, The movie's down. Down, down, down. That's true The movie's down, down, down. I'll share down. the spice of life.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 guys Drop dead in.